Als de klok dertien slaat. Een nieuwe serie korte hoorspelen van Dick Dreu, geregisseerd door Jan C. Hubert. Vergissen is menselijk. Op. Leg die meer. Opdracht van 3 deze man moet worden verhoord. Laat u mij zien. Goed. Doorgaan. Kunt u me nou werkelijk niet zeggen wat dit allemaal te betekenen heeft? Dat zult u zo dadelijk horen. Hier moeten we zeggen. Ja. Staatsrecherche, generaal. Opdracht uitgevoerd. Goed, Binnenkom. Ga voor, meneer. Generaal, hier is de man. Dank u wel. U kunt gaan zitten. U ook. U bent. Dr. Bergman, historicus. Is aan laan 114? Inderdaad, eh, generaal. Die ben ik, ja. Maar, maar wat betekent dit? Waarom word ik midden in de nacht uit mijn bed gehaald? Dat zult u wel horen. Doe dat venster eens dicht. Ik word gek van dat lawaai. Ik zou tot s'nachts eindelijk wel eens een beetje stilte willen hebben. De uitvoering van dat plan, je pak 4, generaal. <kwijnt> Moet doorgaan, uh. ook s'nachts. Dat weet u nog beter dan ik. Ja, goed. Wel, dokter... Dit zou dan onze man moeten zijn. Laten we het hopen. Als ons tenminste nog enige hoop overblijft. Als u de dokterstitel draagt... kan ik van u misschien enige opheldering verwachten over dit... dit malle gangsterspelletje. Waarom word ik nota bene een man die zich bezighoudt... met de genealogie van vorstenhuizen... als een een spion of moordenaar van mijn bed gelicht. Stilte! ik ben degene die hier om aangesloten. Begrijp me? Kom erin. Kalm, generaal. <kwijnt> Zelfheersing is alles wat ons nog helpen kan. <kwijnt> Misschien. Uh, Dokter Burkman. <kwijnt> U zult uw komst hier moeten zien als... Uh, als uh, dienst aan de staat. <kwijnt> <kwijnt> Misschien zelfs als dienst. ...aan de mensheid. Daar ben ik natuurlijk toe bereid. Graag zelfs. Maar dan zal men mij tenminste moeten behandelen... ...zoals dat tegenover een beschaafd man past. Ik wens niet door deze opgewonden meneer... ...te worden toegebruld alsof ik een van zijn soldaten was. Ik wou dat ik een van mijn soldaten was. Je zou dat wel eens zeggen, Generaal, we hebben niet veel tijd. Ja, meneer, Dokter Dirkman... Waar was u eergisterenavond? Hm. Ik zal me aannemen dat u het recht hebt mij te ondervragen. Een zien. Op een receptie van de minister voor culturele zaken, geloof ik. Ja, ja. Met wie hebt u daar zo al gesproken? Goeie genade, dat zou ik heus niet meer weten. Luther Zietman! Bent u Daar hangt alles vanaf. Uh, generaal, mag ik even. Dokter Burkman, wilt u zo goed zijn u voor de geest te halen hoe de receptiezaal eruit zag? Probeert u eens. Uh, ja. ja. Ja? Ja, dat lukt wel. En probeert u nu eens terug te denken aan wie u daar het meest zijn opgevallen? Zo zijn we over acht dagen nog niet, dokter! En toch is dit de enige methode, generaal. Als psychiater word ik geacht over te kunnen oordelen. <tus> wel. Dr. Burkman, wat een onzin. Moest ik daar voor mijn bed uit? Kerel, er bestaat een kans dat u en wij nooit meer een bed te zien krijgen. Schiet op, geen antwoord. Nou, uh, ik uh, herinner me, uh, professor Malinke. Ongelooflijk dat zo iemand ook op dergelijke gelegenheden durft te komen. Terwijl de hele wereld weet wat voor misvatting zijn laatste boek was. Uh, uh, meneer, u daar. Ja, generaal. Ga eens zien hoe ver ze zijn met die kruiddeur. Ham op de hoogte. Tot uw orders, generaal. Wie nog meer, dokter Burgman? Uh, de jonge Olrichsen... Daar kan wat groei uit die knaap. Is nu al een heel verdienstelijk genialoog, maar natuurlijk weer... U hebt nog anderen gesproken, schiet op! Als u op deze manier bent voor te gaan, generaal, dan moet ik u verzoeken mij te mogen terugtrekken. <hums> In deze idiote situatie zijn zelfs mijn zenuwen bezig zwak te worden. Ik wijs erop dat ik deze behandeling natuurlijk zal beantwoorden zoals dat behoort, generaal. De beste rechtskundige hulp zal ik weten te krijgen... om deze flagrante inbreuk op mijn burgerrechten. <lacht> Hebt u met officieren gesproken op die receptie? Mogelijk. Maar dan toch over bijzonder onbelangrijke dingen. Bijzonder onbelangrijk. Met als gevolg doodgevaar voor de hele wereld. Kunt u zich een of meer van die officieren voor de gist halen, dokter? Um, zien... Er waren een paar marine mensen met al dat goud op hun mouw. Een, een man met zo'n vogeltje boven zijn borstzak. Ook niet helemaal uh, nuchter, zou ik zeggen. Was er iemand bij in service dress? Met rode partjes op de kraag? Denkt u, denkt u goed na? Ja? Je staat voor recessie, generaal. Ja? Er zit weinig schot in met aanwezigheid. Aanslepen! Hallo, uh, diamantboeren bij! Omschieten! Tot u, orders, generaal. Ja, ja, nu herinner ik me. <kijkt> uh, een uh, hoge officier met een heleboel lintjes op zijn tuniek. <kijkt> wacht eens. Wacht eens. <kijkt> nu weet ik weer wat meer. Die man had een zonderlijke naam. Hoe was die ook alweer? Dan helpen je weer. maar benieuwd of niet op zo'n positie gekomen. Hier komen we aan. Het lukt me niet om hem te bereiken. Ik zal Achterie moeten oproepen om zijn kluis in elkaar te schieten. <coughs> Als dat zou kunnen, generaal. In dit geval heb je mijn toestemming. Maar die kluis is immers volslagen, bonprof, uh, dokter Burkman. <coughs> Hoe heette de, die Bonnie Deel. <coughs> ja, dat herinner ik me nu heel duidelijk. Uh, probeert u zich nu zo volledig mogelijk te herinneren... <coughs> ...wat u tegen hem gezegd hebt. O, oh, maar dat kan ik u zo wel vertellen. Ja, ja, Bonnie Deal. Deze meneer leek mij, ondanks zijn uniform, geen landgenoot. Hij sprak met een hard accent. Ik heb hem gevraagd of hij misschien van Amerikaanse afkomst was. Daar zal hij geen antwoord op hebben gegeven. Ja? Drie boren gebroken, generaal. Hm? Nee, Branders hebben de laag dekmateriaal bereikt bij het branden gifgas ontwikkelt. <coughs> Verder, geen effect. Gang afsluiten. is op en doorgaan. Die deur moet open. Tot uw orde, generaal. Ja? Het generaal? Ja? Tegen dat gas helpen de maskers maar korte tijd. <coughs> doorgaan! Het gaat om de hele wereld. Doorgaan! Zolang er al één man op de been is. Tot uw orde, generaal. <coughs> zeg Meneer. Die officier heette Bonnie Deal. Ja, ik heb er maar nog op patent gemaakt dat dit een anglicisme was... ...van het Italiaanse Buonoparte ja? en het Franse Bonaparte. Alsjeblieft, dokter. Daar hebben we de idioot. Eindelijk. Nu wil ik er toch werkelijk nog eens op wijzen... dat ik er niet aan denk... mij nog langer aan uw onbetamelijkheden bloot te stellen, heren. Ik eis excuses dadelijk... of, of ik weiger verder iedere medewerking. <laughs> uw dom gehinnik... beschouw ik ook als onbetamelijk... meneer de generaal. Wilt u daar goede nota van nemen? Zeker, dokter Duurtman. En of... Maar neemt u nou eerst eens even wat nota van dit? Weet u waar u bent? Nergens in een soort kazerne. Bij een hoogofficier die een afgrijzelijk slechte opvoeding demonstreert. Je zit hier op de commandopost van waakcenter 18. Kijk man, hier op deze kaart. Zie je die blauwe rondjes overal? Met nummers erbij. Jij bent nou hier. Dat ge jij en ge. Kom dicht! Luister. Die waakcenters zijn dag en nacht bezet. Door één generaal. Die er snel auto op en wat strafwechsel heeft. En, let goed op. Hier de plattegrond van dit waakcenter. Kijk, dit zwarte vierkant. Daar zit een kolonel. Vier uur lang. En dan komt er een ander om hem af te lossen. Gesnapt. En deze die er nou zit, is een uur geleden plotseling gek geworden. Kolonel Bonnideel. Kolonel Bonnideel, ja. En wat doet hij daar, kolonel Bonnideel? Hij doet daar waar hij uiterst voorzichtig en zorgvuldig voor is uitgezocht. Net als zijn collega's. Hij zit met zijn hand bij een knoop. Dokter Burgman. Met zijn vinger aan de trekker. Snapt u het nou eindelijk? Nee. Het nee. zal wel heel belangrijk zijn, maar ik heb geen verstand van militaire zaken. Nee, idioot. Natuurlijk zie je niet. Even in als je burgers zo genoten. Hij zit met zijn vinger op een knoop midden in een kluis die van metaksa'n staal gegoten is. Met eigen luchtreflectie, eigen warmte, eigen veel. En waarom denk je, man? Eh, uh, wel uh, raketten of zoiets. Juist, heel juist. Raketten of zoiets. Dertien raketten. Om precies te zijn, Vulkan dertig raketten. Actie radius, mijl. Klaar om afgeschoten te worden. Als de kolonel de knop indrukt. <coughs> afgeschoten naar andere. maar, de anderen. Maar zijn die <coughs> dingen dan geladen met... Atoonkoper, nee. Het... De anderen hebben ook wapens Met net zulke beste raten als wij. Ze kunnen die worstjes van ons niet aankomen. Nou dan zien ze dat ze niet geladen zijn. Ten eerste zijn ze wel geladen, maar met conventionele striktop. Ten tweede, kunnen ze dat nou niet zien? De anderen houden net zoveel van het leven als wij. Die hebben net zulke afdiende orders als wij. Die gaan ook drukken op mooie witte knoppen. En dan, dokter Burgman, dan komt de rest van de allemaal ook los. Weet u bij benadering wat dat betekent, man? Goeie genade. Die krankzinnige met zijn keizerswaan is nou kolonel Deal. Die u, u, hoort u, aan het idee hebt geholpen dat hij wel eens van Napoleon kon afsammen. Ik stel u verantwoorden, Generaal, ik, ik ben geen psycholoog om van psychiatrie maar te zwijgen, maar worden dus zulke mensen dan niet van tevoren medisch onderzocht? <tie> ja. wat, wat, wat is dit voor onverantwoordelijk gedoe? Men, men kan toch verwachten dat... Dokter, vertelt u deze man wat er aan de hand is, want ik... Ja? Hier staat de recherche generaal. Ja? Ze hebben het gas weten weg te pompen, zonder verliezen. Ja. Maar het zal zeker nog Doorgaan, U moet begrijpen, meneer Bukman, dat mensen zoals corona de uiterst zorgvuldig worden getest. Uh, juist en vooral op hun psychische gesteldheid. Maar onze wetenschap is nog niet zo ver gevorderd dat wij elke frustratie tijdig herkennen en, en, en opvangen. En uh, als de patiënt onder een voorzwege frustratie leidt, uh, onder bijna ondraaglijke spanning en neurose gaat ontwikkelen, dat uh, wel. Ook voor psychiaters geldt die laatste spreekwoord dat vervissen. Uh, menselijk is. Vreselijk. ontzettend. Maar uh, wat kan ik hier aan doen? Als u zich nu zo nauwkeurig mogelijk zou kunnen herinneren... wat die kolonel u heeft gevraagd... nadat u hem op die, uh, die mogelijke afstamming had gewezen. Hoe hij keek. Wat hij met zijn handen deed. En vooral hoe hij sprak. Ik, uh, ik zal het proberen. Zul, daar komt u weer? Heer kommandant. Soldaten, te lang hebt ge als huurlingen moeten leven in een wereld van burgerlijke aanzuigen. Te lang hebt ge de uitdagingen van een barbaarse vijand. Dat is het. Sociale gefrustreerdheid. ...tezamen met occupationele neurose. Een lichte... Wat komt voor dat potje Latijn? Wat kan er dan gedaan worden, dokter? Daar gaan we doen. Door mij op dit ogenblik niets. Ik zou zeggen, schakel die knop dan uit. Is dat dan alles wat je weet te raden? Heb je dan geen enkele schoktherapie of zo, man? Bedenk dat die gek daar via drie geheime kabels... Met drie batterijen raketten verbonden is. dan nou, laat die geheime kabel ten uitschakelen. Ja, uitgesloten man. We zitten hier niet etmaal malen achter een verdere Op ditzelfde ogenblik is het mogelijk dat er zich aan de andere kant net zoiets afspeelt. We moeten paraat blijven. Het opperbevel. Kan het opperbevel deze post niet uitschakelen? Het verzoek moet in code worden overgezend... En dan door drie leden van de centrale staf. ...worden we zien. En dit is het weekend, man. Ze zijn onbereikbaar Maar dat is dan toch wel het toppunt? Hoe is het mogelijk? Er moet iemand zijn. Zo moet dat, burger Keletze, meneer. In een fatsoenlijk leger... ...wordt aangenomen dat iedere man... ...zijn plicht kan doen tot het uiterste. En vroeger... ...toen we nog niets te maken hadden... ...met psychologische... ...koppersnellers... ...kon iedere man dat ook. We ja, verzachten het zelf al uit. Dat heeft dan in de laatste oorlog meer dan 3 kwart miljoen ongeneesde krankzinnigen opgeleverd, generaal. Wilt u een verbinding maken met de kolonel? Ik zal zien wat ik bereiken kan. Uh. <totstuk> ik, uw keizer. Hier is de psychiater, kolonel. En, uh... Men spreekt mij aan met. in de eerste plaats. U stoort bij een gewichtige overweging. Sire, die overweging eist geduld. Juist van een keizerlijk genie. Bemoeit u zich met uw patiënten, dokter. En laat het wereldbestuur over aan uw keizer. Ja, en onderwijl zijn we bezig met het aanleggen. Van oh, een nieuwe batterij. ha. <laughs> daar, daar zitten we al. En de andere ook. <laughs> met onze vaandels. En met onze mooie ha. <laughs> en met onze infanterie. <laughs> als ratten in een val. Als ratten in een val. Steek uw armen uit, generaal. Soldaten. Zie u, generaal. Zie al het goud op mijn kraag. Bekijk alle generaals die er zijn, soldaten. <laughs> beziek hun vrouwen, beziek hun kinderen, beziek hun... <laughs> <huller> soldaten. <huller> Help je mij eens even, meneer Burgman? Zeker. Nou, eh, zo. zo. Uh, uh, maar omhoog. Eh, ja, ja, ja, mooi, dank u. Ja, en de anderen. Ja, die kunnen ook gek worden. En... Die, wie zou er nou eigenlijk die, die hel loslaten? Ik ben geen slachter. Ik, ik ben een soldaat. En daar hangt dan het leven van miljoenen vanaf. Ja. Occupation en risico. <coughs> Niets meer dan gemiddelde neurotische zinken. ...had die ander het maar zo gekregen. De generaal is over een minuut weer zichzelf. <kwijnt> Mooie vanels. Glinsterende galons en sterren. En occupationele neurose. Precies als de echte Napoleon. Er is verschil, dokter, tussen militairen en soldaten. Als historicus weet ik dat. <kwijnt> U, <bedo> <kwijnt> Een militair wordt hoofdzakelijk getrokken... ...door de glans en de glorie van zijn ambacht... De parade, de scherpzinnige analyse van een strategische situatie. Alles kleur en fleur en spel. <kwijnt> Soldaten, daarentegen, waren geen werkelijkheidsmensen. Zoals Caesar, Cromwell, de Amerikaan Grant. Uh, uh, <kwijnt> uh, Hij uh, komt bij. Uh, uh, het, het spijt me, de, de situatie. Ik, ik zal ons slag neemt met Jobson. Oh. Oh nee. Deze keer lopen we kans op. Heb je... Ja. Staatsproces, in-giraal. Ja? Het is niet gelukt om gaten te branden, er zijn nu een paar deskundigen. Zou u de uh, kolonel nog eens willen oproepen, generaal? Alles wat helpen kan. Als die lichten daar maar niet gaan gloeien. Lichten? Waar? Hier, hier voor me. Ieder lampje betekent de kabel die in actie komt. Iedere kabel gaat naar een batterij. Split zich daar, zet vier raketten in beweging. En nog een vijfde. ...bij de derde batterij. Als, als ze vijfduizend meter hoog zijn... ...dan zien de anderen ze op hun scherm. En dan... ...roept u de kolonel op als u wilt. Ik uw keizer. Sire. Ja? Staat u een bewonderaar toe... ...zich diep te buigen voor uw genie en u een bericht voor te leggen dat de glans van uw kroon verhoogt. Spreek. Sire, de anderen, gehoord hebbende dat wij weer mogen volgen... in de schaduw van een keizer uit het huis der Napoleoniden. De anderen hebben het nutteloze van hun pogen ingezien. Sire, zij smeken om vrede, om uw aanwezigheid. De la men zal uw keizer niet straffeloos stergen. Uw grote voorzaad heeft eens vergiffenis geschonken sieren... op het beroemde vlot in de Jemen. Ook daar was alleen de dreiging genoeg. Daar stonden twee vorsten tegenover elkaar. Daar hadden de gemeenten... Een van uw trouwste bewonderaars hier. van de boede die ons beheert. Over letterlijke seconden vliegen de eerste brullende vrachtwesten weg. volkomen in de geest van uw grote voorzaad. Maar dit ogenblik eist meer toehoorders dan uw nederige dienaar. Ik smeek u, Sire. Laat mij twee anderen halen. Dit ogenblik is te groot voor één historicus. Ik zal wachten. Ach. Dien seconden. Oh, dat, dat, dat, is, dat, dat is onmogelijk, Sire. In mijn rijk is niet ...dat dat ding zo luid tikt. Meer kon ik niet doen. Het leek allemaal zo anders... ...toen ik naar de krijgschool ging. Als wij koppersnellers meer te zeggen hadden... ...zouden er geen krijgsscholen meer bestaan. Generaal... Eerste batterij. Tweede batterij. Derde batterij. Hé, hey, wat is dat nou? Wat is dat u? Storing zijn. De kabels zijn gestuurd. Dat kan niet. Dit is een werk zijn. En dan wordt niet aan de kabels gewerkt. Generaal? Ja? Ik heb hier een man die ik graag onmiddellijk bij je wil brengen. Ja, goed goed. Breng binnen. Nou, vertel het zelf maar. Ja, wat moet dat? Wie ben jij, kerel? Jacob Eustachius Ballert heet ik, generaal. Ik... Uh... Ik ben hier met de bulldozer bezig, ziet u. En eh, nou heb ik een ongelukje gehad. Ik wist wel dat ik voor die kabels moest uitkijken. Dat geef ik ook heerlijk toe. Maar eh, mijn schepbak stond zeker te laag. En nou eh, ben ik in één rats doorgeknapt. De, de kabels? Alle drie? Alle drie, ja. Oh. Ik heb nog een opzaaier van je welste gekregen ook. Want er is geen wat stroom op de steen. Nou nee, ja. Het is natuurlijk mijn eigen schuld. Dat geef ik ook toe. Maar eh, Het was een vergissing. En vergissen. Is tenslotte menselijk. Niet wij. <lacht> Jacob. Een stasje is Ja. <daar lacht> <de sieris -bomers? lacht> Hoe is het Als de klok dertien slaat. Met Constant van Kerkhoven als de generaal. Harry Bronk als dokter Burkman. Jan Verkoren als koronel Barrydeel. Jan Borges als de psychiater. En Piet Ekel als de rechercheur, de man van de wacht en de man van de boel. De regie had Jan C. Huber.